kijk ik op mijn tafel de dingen die ik zie, denk ik aan Bertjan aan zijn gedicht de dingen op mijn tafel de nieuwe autosleutels omdat het voor de oude in de plomp moest duiken nu met krukjes eraan Telefoon, natuurlijk. Een blikje. Met wat dingetjes erin, Voor geluid. Een walnoot. Een dopjes. Wat schelpjes. Een stukje touw, een bril met één glas. Een ui. Mijn leven nog een beetje. Ik begon ook met schilderen omdat ik met Jan het deed. Met Jan begon met passen omdat ik gitaar speelde in mijn benen. Een hele oude portemonnee. Leeg, alleen maar bonnen. Een nieuwe portemonnee met een draadje, want anders raakt je hem kwijt. Een niet afgewassen koffiekorp. Scheerlijnen van een tent. Een heel klein doosje lucifers. Een loden dobbelsteen. heel veel rekenen Gisteren nam ik dit op met Bas, omdat we allebei moesten denken aan hoe je ons, waar ons eerste optreden in Duitsland reed en eerst richting Drachten ging. Met moddervette ruiten en een frisse patat. Dankjewel Bertjan.